Uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Een Siamese tweeling die Jemen snel moest verlaten voor een medische behandeling is overleden. Hulp om de jongetjes die drie weken geleden waren geboren het oorlogsgebied uit te krijgen komt te laat. Evacuatie was moeilijk doordat het vliegveld van de hoofdstad Sana al sinds het begin van de burgeroorlog is gesloten. Artsen in Jemen zien de laatste jaren meer geboorteafwijkingen. Mogelijk is dat gerelateerd aan voedsel- en medicijntekorten als gevolg van de oorlog. Er moet meer duidelijkheid komen in de veelheid aan halal-keurmerken... vindt het contactorgaan Moslims en Overheid. Volgens de koepelorganisatie zijn de keurmerken niet transparant... over de manier waarop vlees is geslacht. In het ene geval wordt alleen onverdoofde rituele slacht halal gevonden... in het andere is verdoving wel toegestaan. Op de verpakking is niet te zien welke methode is gebruikt begeleiders van passagiers op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. Het personeel van een bedrijf dat passagiers met een beperking van en naar het vliegtuig brengt... wil meer loon en een lagere werkdruk. De werknemers zeggen dat ze tientallen collega's tekortkomen. Een week geleden hielden de passagiersbegeleiders op Schiphol al stiptijdsacties. De democratische senator Elizabeth Warren heeft zich officieel kandidaat gesteld... voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen eind volgend jaar. Ze zei eind december al dat ze het wil opnemen tegen president Trump... die waarschijnlijk weer namens de Republikeinen verkiesbaar is. De 69-jarige Warren wordt gezien als een prominente progressieve politicus... binnen de Democratische Partij. Op een veiling in Nuremberg zijn geen kopers gevonden voor vijf schilderijen... die zouden zijn geschilderd door Adolf Hitler. Vooraf was er veel ophef over de verkoop. Enkele dagen voor de veiling nam de politie 63 andere aan Hitler toegeschreven aquarellen in beslag omdat er twijfels waren over de authenticiteit ervan. Regelmatig blijken schilderijen met een handtekening van Hitler nep. Het weer, een groot regengebied trekt over het land. Het blijft de hele dag bewolkt en regenachtig, zacht wel 6 tot 9 graden. Morgenmiddag trekt de, vanmiddag trekt de wind weer aan. Aan zee kan het stormachtig worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 Luisteraars, hartelijk welkom bij CFM Jazz vanochtend. Een bijzondere dag vandaag, 10 februari. Het stond al aangekondigd in de krant. We hebben deze dag huis. Wat betekent dat? Nou, dat u tussen 10 en 4 uur vandaag hartelijk welkom bent in onze studio. Gewoon is om te kijken, hoe zit dat nou in elkaar? Hoe doen ze dat allemaal? Dat maken van die mooie programma's. En als je het leuk vindt, kun je jezelf nog opgeven als vrijwilliger ook. Het is zeker de moeite waard. Woon je op de Tolweg, dan ben je echt heel dichtbij. Dan hoef je maar een paar meter te lopen. Maar als je verderop woont in Zandvoort... ben je natuurlijk ook heel hartelijk welkom. Ja, we gaan er een feestje van maken. Als je soms het achtergrondgeluid hoort, dan zijn hier veel meer mensen dan anders. Meestal is het op zondagochtend vrij stil en zitten we als jazzpresentatoren in ons uppie. Maar nu hebben we een huis vol. En een van de gasten die vandaag hier aanwezig is, is Adam Spoor, Heel bekend in deze omgeving. Hij is nog even bezig zijn stem te smeren. Want voor een echte jazzman is het natuurlijk best wel vroeg om uh, tussen 10 en 11 uur te gaan optreden. Hij speelt vandaag drie sets, maar dat doen we verderop in dit programma. We zijn vanochtend heel rustig begonnen met een nummertje van Bruut En Bruut is Maarten Hogenhuis op uh, Sax. Uh, uh, Oosterbeek op uh, Orgel. Felix Slarman op de drums. En dat is een mooi nummertje. Ik sprak Maarten laatst en toen zei hij... wij zaten eens te kijken naar welke nummers nou het meest gedraaid werden. En toen bleek dit nummer Lulu te zijn. En toen dacht hij, hoe kan het nou dat dit nummer zo opeens in de belangstelling gekomen is? Nou blijkt deze muziek gebruikt te zijn voor een... Uh... TV-documentaire van de Nos over de Anders. Dus dat merk ze meteen in de cijfers waarin het gedraaid wordt. Dus mooi begin, bruut. En dan stappen we over naar wat uh, wetse jazz... maar in een moderne jasje. En dat wordt gedaan door een, een duo Blue Martini. Zijn Canadezen. Is ook een jazzclub die zo heet volgens mij in Canada. Echt uit de oude school. Save your love for me. I knew why I'm so in love with you, no one else in this world will do. Darling, please say If I were wise, I'd run away, but like a fool in love, I'll stay, and pray you'll save your love for me, I can feel can't come from loving you. I can't do a thing. I am so in love with you. So darling, help me please. Have mercy on a naar Blue Martini Jazz, een uh, Canadese duo van de cd... The Night We Call A Day, uit 2007. Uh, ja, er komt veel jazz uit Canada de, la de laatste tijd. Ik zei het al, we mochten vandaag uh, houden we open dag. Iedereen is welkom. Kom absoluut kijken wat is de moeite waard. En we hebben ook gasten. En de eerste gast die vandaag in ons programma gaat optreden is Adam Spoor. Uh, ja, vroeger zat hij ook in het presentatieteam uh, als uh, presentator van CFM Jazz... Maar hij heeft het wel heel erg druk gehad de afgelopen jaren met spelen. En we zijn heel blij dat hij vanochtend naar de studio komt met zijn One Man's Band. Om daar een paar prachtige nummers te spelen. Hij speelt drie sets van twee nummers. En de eerste sets die hij gaat spelen is... Het eerste nummer is Let The Song Go Out Of My Heart. Een heel bekend nummer van Duke Ellington. En het tweede is... Uh, The lady is a tramp. Nou, dat kennen we natuurlijk allemaal in die uitvoering van Tony Bennett met uh, Lady Gaga. Maar Adam geeft daar op eigen wijze een, een, een, een draai aan. Ik moet zeggen, ik was onder de indruk toen hij hier alleen al aan het inspelen was. Dus dat belooft heel veel moois. We gaan luisteren naar Adam Spoor. One, two. One, two, three, four. <middels> Late for dinner at eight She adored the theater Never runs in late She never bother With anyone she ate That's why the lady is a tramp She don't like dice games With barons and earls Don't go up to Harlem Dressed in hermans and pearls Don't diss the dirt With a rest of those bras That's why the lady is a tramp She like that cool, soft, fresh Wind in her hair Life without a care She is broke, but it's old She never go to California It's too crowded than them That's why the lady is a tramp fresh wind in her hair life without a care she's broke but it's all she had california too crowded and down that's why the lady that's why the lady that's why U denkt, wat klinkt dat? We zitten hier geïsoleerd. Hier achter staan nog veel mensen die ook staan te klappen. Dus het, is, uh, het klonk ontzettend goed, Adem. Hartelijk dank. Ik zou zeggen, neem plaats aan de tafel. Ondertussen draai ik nog een nummertje dat je aan tafel kan gaan zitten. En ik heb uitgezocht een Duitse jazzzangeres. Lian Biko heet ze. A slap that bass is het nummertje. Slap that bass, slap it till it's dizzy. Slap that bass, keep a rhythm busy. Zoom, zoom, zoom, misery you've got to go. Slap that bass, use it like a tonic. Slap that bass, keep your philharmonic Zoom, zoom, zoom, and the milk and honey will flow. Dictators would be better off if they zoom, zoom now and then. Today you can see that the happiest men all. Got in which case? If you want a bubble, slap that bass, slap away your trouble. Learn to zoom, zoom, zoom, slap that bass. Slap that away your trouble. Ja, dat was uh, Liam Biko. En uh, het wacht is op onze grote muziekvriend Adam Spoor. Is Adam in de buurt of moet ik nog een nummertje tussendoor draaien? Hij komt eraan, dus wij hebben even geduld. Ja, dit is het mooie geluid van een, een bas die je, je hoorde achter, op de achtergrond. Slap that bass. Mooi nummertje. Kort maar krachtig, zou ik zeggen. Nou, ik zie dat hij nog even bezig is met andere dingen. Dus we gaan er gewoon een muziekje in gooien. Uh, oh, hij is inmiddels gearriveerd. Uh, Welkom. Oh, hij moest de Sam speren. Het natuurlijk niet mee vanmorgen. Nee, dat <lacht> snap ik. Dat is, dit is niet de tijd dat je ja, normaal optreedt. Ik, ik liep morgen om acht uur met mijn mond. En uh, ik luid zingend om mijn stem een beetje los te krijgen. Tegen een paar mensen aan. En die dachten dat ik uh, dat ik niet helemaal joog nee, was. Nee, dat snap ik. En <lacht> uh, voor onze luisteraars die je niet kennen. Wie is Adam Spoor? Kan je kort iets over jezelf vertellen, Adam? Ja, uh, uh, uh, voor mijn muziek... Uh, <lacht> Ja, ik, ik, ik ging toen ik twaalf was uh, op de harmonie, uh, klarinet spelen. Dat was in de tijd dat, uh, dat er nog geen geld was voor, voor een instrument. En dan kon je naar de harmonie. Uh, en dan kon je een instrument, kreeg je een instrument en dan betaalde je een kwartje ja? per week. En dan kreeg je nog les ook. Dus uh, dan leerde je de, de, de klarinet spelen. Oké. Okay. En uh, nou, zo is dat uh, eigenlijk. Ik heb tot de twintigste klarinet gespeeld. En toen heb ik een hele tijd geen muziek meer gemaakt. En toen ben ik weer... Uh, toen ik een jaar 5, vijf, was... weer begonnen met klarinet spelen en, en saxofoon. En, en eigenlijk in de begin tachtige jaren... Heb, ben ik met veel optredens begonnen. Ik uh, speel in, uh, nog steeds in, uh, in de Flower Town Jazz Band. Dat is het oudste oude stijlorkest van, uh, van, uh, van Haarlem. En, is dat een uh, soort uh, Dixieland? Uh, Dixieland, ja. In, in, in de New Orleans-stijl. Oké, okay, leuk. Hè, is dat, uh, daar zijn we mee door Afrika getoerd, door India, door Spanje... in de tachtige en begin negentiger jaren. Maar we spelen nog uh, regelmatig. Ja. En ik speel natuurlijk... Uh, heb ik zelf een, een hardbob, uh, groep dat, is, uh, dat heet Spoorloos. Daar spelen we met z'n vijven in het uh, id id idioom van, uh, van Art Blakey. Okay. En uh, dat spelen we vanmiddag in Café Slichting. Dus iedereen die zin heeft in, in een goede hardbop... en de bluesmarts en moning... En Whisper Not Wilde wilde horen, die kunnen zijn van harte welkom. En, okay, en na maar... vieren was het hier afgelopen. Ja, ja, ja. ja na vierde op de Zeilweg in Overveen. Oké, okay, leuk om te horen. Wat, wat, wat, wat sprak jij nou aan in de jazz toen je daarop stortte? Nou weet je, ik ben in gaan spelen toen ik als twaalfjarige jongen... de Benny Goodman story zag. Ja, <laughs> en dat verhaal was... En, de... Ja, en uh, dat was voor mij... Uh, ik denk, dat moet ik ook. Uh, uh, dus zo is het begonnen en... Ja, dan, dan ga je luister je naar muziek. En dan, ja, toen ik een jaar of zestien was, werd ik helemaal gepakt door de hardbolpen van Art Blakey. Ja. En ik weet wel, we gingen met de stel jongens uit Haarlem. Want ik ben natuurlijk een Haarlemmer die in Zandvoort woont. Maar eh, dan gingen we naar het nogconcert in 1961 van Art Blakey en de Jazz Messengers in, in het concertgebouw. En dan gingen we met de, met de, met de trein. En dan gingen we helemaal lopend van het Centraal station naar het concertgebouw. Maar we konden natuurlijk niet terug, want s'nachts was, uh, was het, na tweeën was het. Uh, de, dus dan hebben we iets, nee. dan hebben weer in het Vondelpark onder de brug geslapen. Oh. En uh, s'morgens weer terug met, ja. uh, met de eerste ja. trein. Ja. Mooie tijd. Ja, wat, wat is jouw grote voorbeeld in de jazzmuziek? Ja. Wat spreek je het meest aan? Ik heb, uh, in, toen ik uh, met saxofoon weer begon te spelen, toen uh, Ruud Brink was natuurlijk ontzettend ja. goede vriend van mij. En uh, ja, deze die stijl, en dat komt, dat, dat komt dus overeen. De grote favoriet, dat was, was Ten Cats. En dat ligt mij ook wel het meest naar het hart. Ah, okay. ja. Nou, maar, maar ja, er zijn zoveel goede saxofonisten. Dus ja, dat, dat. ja, en wat, wat, wat, wat moderne jazz, spreek je dat aan? Ja, wat is moderne ja, jazz, kan je vragen? Uh, ja, ik weet je, kijk, ik, ik zeg altijd maar, uh, er is een soort, uh, kijk, de jazz waar ik van hou, dat is een soort klassiek gebeurde geworden. Uh, dat komt omdat uh, de, de mensen die het uitgevonden hebben, het ontdekt hebben, uh, de eind dertiger jaren en ja. de veertig jaren in, in Amerika, die generatie, uh, Dizzy Gillespie, Parker, uh, Cat, nou Cat Later, Hawkins, uh, dat soort namen, die mensen, die, die hebben ze, die, die zijn nooit geëvenaard. Het, het, uh, een, ik kan je zeggen dat uh, vorig jaar. was er een leuk voorbeeld van. Er stonden tien. tien beste Nederlandse stonden bij de Wereld Draai door. Oh ja, ik heb je gezien toen. Ja. Ik weet, heb je dat gezien, ja, hè? Ja. En ze gingen allemaal een Riedel spelen. En toen lieten ze. 50 seconden Charlie Parker een filmpje zien. En dan. Uh, ja. Kijk, naar Parker is het. Uh, uh, Moeilijk. Ja, uh, de muziek is veranderd. dus ze ja, zijn natuurlijk ja. Ritmisch is het vooral veranderd. Hè? De, de, de jazzloopjes hoor je natuurlijk altijd nog wel. Maar ja, er zijn natuurlijk ontzettend veel goede muzikanten... ook in Nederland. Ja. De, de, wat, wat is bijvoorbeeld het laatste optreden die je live gezien hebt? Wat ja. ik live gezien heb, dat ja. was uh, vorig jaar in de, hier in de... In de, in de, hoe heet het, in uh, de krocht. In de kroeg. Dat was met uh, Maarten Hogehuis... Uh, nou ja, dat is zo iemand, dat die, die, die, ik weet niet, die denk dat hij een jaar of 28 is... Uh, dat Joch, dat is ook vaak bij de wereld draai door. Ja, ja, die speelt veel. Ik moet dan. je zeggen, die speelt Alt, dat is een fenomeen. En uh, er is nog nooit in Nederland uh, iemand op Alt geweest... die zo fantastisch kon spelen als hij. Dat is ongelooflijk. En uh, hij doet me een beetje aan Art Pepper denken, ja, de, ja. de grote Art Pepper. Ja, ja zo ja. gaat de ontwikkeling. Ja. Ja. En, en, maar ja, de, de, de muziek wat ik speel, daar hang ik nog steeds van. De hardbop is voor mij uh, eigenlijk... Uh, de... Je lust en je leven. Ja, precies. Ja, nou goed om te horen. Ik vind het fijn dat je hier bent vandaag. Ik, uh, ja, zo direct ga je nog een keer spelen. Dus ik zou zeggen, neem nog even een drankje. Gaan we ondertussen een nummertje draaien. En dan horen we je zo direct weer. Oké. Okay. En dan kies ik voor uh, ja, uh, Roy Hartgrove. Die is volgens mij in november overleden. En dit is een mooi nummer van hem. Speak Low. Deze rustige klanken op de zondagochtend werden veroorzaakt door Roy Hartgrave. Jammer genoeg in november helaas overleden. Veel te vroeg natuurlijk. Eh, ja, we hebben een open dag, dus woon je hier in de buurt in Zandvoort... of woon je zelfs in Haarlem, kom gerust kijken op de Tolweg nummer 10A. De koffie staat klaar, de frisdrank staat klaar... en je ziet hoe de radio gemaakt wordt. We zijn op zoek naar vrijwilligers, we zijn op zoek naar mensen... die misschien ons willen sponsoren, dus kom eens kijken of het de moeite waard is. Inmiddels is aangeschoven de voorzitter van de ZFM, eh, Maaike Koper. Goedemorgen. Ha Hartelijk welkom. Dank je wel. Uh, misschien wil je even iets over jezelf vertellen, dan weten de mensen wie achter de microfoon uh, zit Maaike. Oké, okay, uh, ik ben uh, Maaike Koper, 56 jaar, geboren getogen hier in Zandvoort. Uh, jarenlang een bedrijf gehad op het Kerkplein Café Koper. Mooi huiskamercafé. En uh, uh, sinds een aantal jaren uh, ben ik wat dat betreft uh, niet meer uh, werkzaam uh, als ondernemer, maar uh, doe ik veel aan vrijwilligerswerk... En sinds maart ook in de politiek. En uh, bij, uh, bij de radio ben ik vanaf december 2017 uh, betrokken. Oké, okay, goed om te horen. En wat maakt het leuk om bij de radio betrokken te zijn? Ja, wat ik het allerleukste vind van zo'n organisatie als dit... en dat heb ik hiervoor ook gedaan bijvoorbeeld bij Pluspunt... is het werken met vrijwilligers. En bij de radio is dat nog aparter dan andere vrijwilligersorganisaties. Want iedereen komt hier echt puur voor ze plezier om radio te maken... om te knutselen aan internet... om technisch alles in orde te maken. Het zijn echt allemaal mensen die hun hobby uit willen oefenen. En dat vormt samen een heel gemêleerd team. Ja. En dat is heel leuk, ja. En de, de, de plek van ZFM in Zandvoort... Kan je daar iets over zeggen? Is, is dat nodig, lokale omroep? Oh ja, absoluut. Geen twijfel over mogelijk. Ik weet dat er aan alle kanten bewegingen zijn... om, om omroepen regionaal te maken. Kijk, het kost natuurlijk allemaal geld... En uh, we worden gesponsord uh, of gesubsidieerd door het Rijk. Via, via de gemeente dan uh, krijgen we een bepaalde bijdrage... om als lokale omroep aan nieuws- en informatievoorziening te doen. En wij vinden dat echt nog steeds, dat is gewoon hartstikke nodig. Net zo goed als dat je een lokale krant uh, nodig hebt... heb je ook een lokale omroep nodig. Maar een omroep is meer dan alleen maar muziek draaien. Dat is ook juist informatie en nieuws uh, brengen. En dat laatste, daar gaan we ons veel meer op richten. En daar is ook alle, alle reden voor om dat te doen... Zeker in deze tijd dat uh, op sociale media er van alles gebeurt... over fake news, et cetera. Ja, ja. heb, uh, heb je goede uh, plaatselijke verslaggevers nodig. Ja, ik, ja. Ik, ik las in de informatie dat er een uh, vrij grote redactieteam gekomen is. Klopt dat? Ja, dat klopt. Jazeker. Ja, dat is, we zijn er ontzettend trots op. Er is het afgelopen jaar vooral achter de schermen... heel hard gewerkt aan een aantal zaken. Vandaar ook vandaag. Maar Dan maak ik even het bruggetje naar de open dag. Daar kom ik misschien straks er nog op terug. Maar achter de schermen is technisch alles uh, klaargemaakt... om een nieuwe tekst- en beeld-tv uh, te introduceren. En dat hebben we de afgelopen maand... heeft hij stiekempjes al gedraaid op uh, Ziggo uh, Kanaal 40. En uh, uh, daarvoor heb je nodig een brede nieuwsredactie... die alles goed gaat ja. inzetten. Dat ja. Niet één of twee mensen een bericht tikken... maar ook mensen die op zoek gaan naar nieuws. En dat gaat dan niet alleen op tekst-tv... maar ook op alle andere media waar we zichtbaar zijn. En dat doen we in samenwerking ook met de Zandvoortse Krant. Ja. Hartstikke goed, ja, samenwerken. Dus, dus zeg maar dat alle, alle media die er in voor journalistiek bedrijven, die komen dan samen. En dan uh, kunnen we elkaar uh, delen, samenwerken, berichten ja. uh, enzovoort. Jullie ja. zitten bovenop nieuws op deze manier? Da dat is de bedoeling, ja. Maar het is net gestart, dus dat gaan we zeker doen. En we gaan ook zeker de luisteraars erbij betrekken... om te vragen, als er nieuws is... heb je een foto, uh, gebeurt er iets, laat het ons weten. Want ja. dan kan de nieuwsredactie ermee ja. verder gaan. Ja. Ja. En vandaag een open dag... Hoezo? Waarom? Ja, nou, wat ik eigenlijk net probeerde ik dat bruggetje al te maken... omdat we zijn er nu eigenlijk klaar voor... om de deuren weer naar buiten open te zetten. ZFM heeft ontzettend veel enthousiaste programmamakers... die al die tijd ook doorgegaan zijn met programmamaken. Maar er, we konden wel wat meer vrijwilligers gebruiken... omdat we die stap gaan maken naar die journalistiek... onderzoeksjournalistiek, nieuws, informatie... willen we graag uitbreiden. We ja. willen ook zoveel mogelijk live programma's maken... Uh, zo min mogelijk gebruik maken van de non-stop radio. En dat is best een, uh, een hoge ambitie, maar ja. wij denken dat dat prima kan in Zandvoort. Ja. Maar en... dan moet je wel wat meer mensen hebben. Ja. Ja. En waarom zou een vrijwilliger voor ZTV moeten kiezen? Omdat het hier erg leuk is om te doen. Het is ten eerste. Kom maar eens kijken in de studio. Als je dit ziet. Ik wist een klein beetje wat radiomaken was, dacht ik. Maar sinds ik hier rondloop, denk ik: jee, yeah, wat is dit ontzettend gaaf om te doen. Muziek uitzoeken, interviews doen. achter er is zo veel te doen, maar ook het programmeren achter de schermen. En het is een heel leuk team. En uh, ja, je kunt het ook doen op de momenten dat het jou uitkomt. Dus het is ook heel... Het is en individueel en het is een heel leuk team. Dus als jij zegt, nou, ik heb twee uurtjes tijd. Nou, kom je twee uur. Maar wil je de hele dag hier zitten? Er is altijd iets te doen. Nou, hartstikke bedankt. Dus we zijn allemaal van harte welkom. Ik hoop ja. dat heel veel mensen vandaag komen kijken... Want het is, het is alleen al leuk om radiomakers aan het werk te zien. En je hoeft er niet voor een heel veel Je hebt het gewoon om de hoek. Oké, okay, dankjewel hoor. Okay. Misschien kom je vandaag nog wel vaker in de uitzending, zou ik zeggen. Ik, ik ben er, ik ben er de hele dag. Oké, okay, ja. In, tussendoortje, en uh, we hebben al zoveel blaasinstrumenten gehad... ik denk ik moet er ook even een gitaartje stoppen. En dan kom ik terecht bij Barney Kessel en Herb Ellis. Poor Butterfly. Ja, we zitten nog in de rustige fase, zou ik bijna zeggen. Barney Kessel en Herb Ellis. Met het nummertje Poor Butterfly van een cd uit Poor Butterfly 1977. Inmiddels staat Adam weer klaar achter de microfoon met zijn vertrouwde sax. En hij gaat twee nummertjes spelen. Het eerste is een mooie blues, Coming Home. En het tweede is een heel bekend nummer, Try A Little Tenderness. En dat, ja, dat kennen we allemaal natuurlijk in de uitvoering van Otis Redding. Komt-ie, Adam. Deze klok weer heel vrij. 1, 2, 1, 2, 3, 4. You are the sunshine of my life. That's why I'm always be around. you stay in my heart I know that this is the beginning I love you for a million years and when I know our love was ending I find myself drowning in my own tears, because you, you are the sunshine of my life, that's why I'm always the around, cause you are the apple. Forever you stay in my heart. have known that I was lonely that's why you came to my rescue and I know that it must be in heaven how good so much love deep inside of you You are the sunshine of my life, that's why I'm always be around, cause you are the apple of my eyes, forever you stay in my heart. Lux. Dat was natuurlijk de Sunshine of Your Love van Stevie Wonder. En uh, ja, we gaan even een, een uh, Big Band draaien en dan kom ik terecht bij Gordon Goodwin en die heeft een prachtige sound Too Close to for Comfort. We are we are the way. Way.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 I'm Take care while there's such temptation. One thing needs to voor for Comfort, de uh, Fat Gordon Big Band. Ja, dat is een vette sound, zou ik bijna zeggen. Het eerste uur van CFM zit er alweer op. En uh, ja, uh, ik hoop dat jullie het leuk vinden. We gaan natuurlijk gelukkig nog een uurtje door met uh, ZFM Jazz. En uh, Adam speelt zo direct na de klok van 11 meteen nog weer een paar nummertjes. En ja, uh, er komen nog meer gasten. We hebben een nieuwe programma leiden, Dus die zal ik straks ook even aan het woord laten. We hebben misschien mensen die hier binnenlopen die iets willen zeggen. Dus uh, kom gerust kijken... Op de tolla nummer 10A hier in Zandvoort. Dan zie je hoe radio gemaakt wordt. En je zit dan midden in het jazzprogramma. Uh, ja, tot aan de klok van 11 uur. Een Nederlandse ster. Kim Hoorweg. Ik ga eens even kijken waar ik die gezet heb. Black Coffee. Nou, dat is wat we veel nodig hebben natuurlijk. Kim Hoorweg. Black Coffee. I'm feeling mighty lonesome. And I haven't slept awake. I'll walk the floor and watch the door. And in between, I drink black coffee. <laughs> Van 1 o'clock tot 4. Lord, how slow the moments go. when all I do is pour black coffee. Oh, tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5